Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. Een overgrote meerderheid van het Duitse parlement... heeft ingestemd met het nieuwe steunpakket voor Griekenland. In Nederland is het debat hierover zojuist begonnen. Het CDA is net als GroenLinks tegen het nieuwe steunpakket aan Griekenland. Dat is een forse tegenvaller voor het kabinet. Partijleider Buma van het CDA zei na een fractievergadering... dat Griekenland beter uit de euro kan stappen. Het kabinet kan waarschijnlijk wel rekenen op een kamermeerderheid. Grote drukte bij Seil op het water en op de weg. De schepen varen nu van IJmuiden door het Noordzeekanaal naar Amsterdam. Bij de eerste lichting die door de sluizen ging... zat ook het vlaggenschip van de Seil in parade de Amsterdam. Dat het evenement in trek is, is ook te merken op de wegen. Op de A9 en A10 is het druk, net als op de lokale wegen naar het Noordzeekanaal. De organisatie verwacht de komende dagen zo'n 2 miljoen bezoekers. Steeds meer Syriëgangers kunnen niet bij hun geld... Van 19 mensen zijn te goede bevroren en dat aantal stijgt de komende weken fors. Dat verwacht de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding schoof. Ook alle uitkeringen en studiefinanciering van de diernaadgangers... zijn stopgezet, zei Schoof op Radio 1. Bouwbedrijf Heimans heeft het afgelopen half jaar meer omzet behaald... maar leed toch een verlies van 15 miljoen euro. Bijna twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. In de wegenbouw gaat het nog niet zo lekker. Maar Heijmans profiteert wel van de aantrekkende huizenmarkt. Er was vanmorgen een stormloop op de kaartjes voor de eerste rondleidingen in de Oranjezaal in Paleis Huis ten Bos. Binnen zes minuten waren alle toegangskaartjes gereserveerd. Onder leiding van een gids kunnen mensen gratis de centrale ontvangstruimte bezoeken... in het toekomstige woonpaleis van koning Willem-Alexander en zijn gezin. Het weer, steeds meer opklaringen en vanmiddag ook op meer plaatsen zon. Het wordt 21 graden, morgen nog wat warmer. Vrijdag en zaterdag wordt het weer zomers. Dit was het... DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat tussen Afrit Haardem-Zuid en Knoop het Velsen zes kilometer file. Dat heeft te maken met bezoekers aan Seel Amsterdam. Tot zover de verkeersinformatie.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 Nee, met die camera's er nou bij. Maar, uh, sorry, tuut, tuut, nou het is nou te laat, ja, het is nou te laat, nou ja, goed. Nou, maar, ja, piep, maar, uh, nou ja, gek van, nou nee. ja, ik nou nee, afijn. Ah, maar in ieder geval, die, je moet mij ook niet opnemen, maar, uh, ofwel opnemen, maar niet met de camera's, maar in ieder geval, ja, maar, nou goed, maar, uh, ja, jongen, ik word af en toe gek van mezelf, eerlijk waar, maar, uh, ik heb tot nu toe nog niks verteld, heb je het in de gaten, we zijn al, ja. We zijn al vijf minuten verder, terwijl we proberen het heel erg tussen twee sterblokken in te krijgen in programma. Nou goed, ja. Dus die opdracht heb ik dan van de vara. Goed, maar, maar, uh, ja. Maar het loopt hartstikke uit op deze manier, want ik weet niet eens wat ik aan het vertellen was. Ging het ging nou over? Oh, ja, dus die, oh ja, die, die vrouw die was helemaal weg. Die was op een avond, heel klassiek, was zij de deur uitgelopen. En ze had gezegd, ik ga even een pak sigaretten kopen. Dat was ook het klassieke eraan. Vond hij trouwens al gek, want zij rookte helemaal niet. Ja. Maar goed, toen was ze al weg. En toen is ze...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 my life and time I sung a lot of songs I've made some bad rhymes I've acted out my life in stages with ten thousand people watching but we're alone and I'm just singing this song for you What I hope to be, baby. I treated you unkindly, but girl, can't you see? There's no one more important to me. So, darling, can't you please see through me? Cause, girl. me precious secrets of the truth with only nothing You came out in front and I was hiding But now I'm so much better So if my words don't come together Listen to the melody Cause my love's in. Vain. Verweg de mooiste versie van dit nummer. Nou, er is nog... Er is nog wacht even jullie. Er, er, is nog een, er is nog een mooie versie trouwens van dit nummer. Maar ja, die, die kun je alleen via YouTube vinden. En daar is hij ook waarschijnlijk al verwijderd. Dat gebeurt heel vaak. Er is nog een versie van het nummer waarin, Willie Nelson, waarin Leon Russell, die het geschreven heeft, begint. Dan komt Willie Nelson erbij en dan neemt Ray Charles het over. En dan zie je op die video... zie je die andere twee alleen nog maar kijken van... wat gebeurt hier in Godesnaam. Maar hij heeft het zelf ook op, op, opgenomen... Dit, uh, dit prachtige nummer Song for You. Geschreven dus door Leon Russell. Er zijn heel veel versies van. Uh, ook Michael Bubley heeft het over opgenomen. Maar die kan echt, naar mijn mening... niet in de schaduw staan bij deze versie. Absoluut niet. Ik vind dit echt... De, op, die, de, op die live versie dan van Willie Nelson... en, en Ray Charles... Uh, vind ik dit uh, Echt de allermooiste die er is Van deze song uh, Nou, dat was dus uh, Ja, dat was Ray Charles En uh, we gaan nu verder met Supertramp Jawel Ja, het gaat over het weer Vandaag, voorlopige dagen Regenbouw van 60 uur Ergens gemeten in het oosten geloof ik 60 uur achter elkaar regen. It's raining again. So. In Nederland is zelfs een regenbui gemeten van uh, 60 uur achter elkaar regen. We hadden denken dat verhaal van, nee, nou, we zijn op vakantie gehad. Oh, geweest. Oh, leuk. En hadden jullie, uh, hadden jullie goed, nou we hebben maar twee buien gehad. Ja. We hebben, maar, we hebben maar, maar twee buien gehad. Dat was het best te doen. Eén van de week en één van nog een week. Ja, nou, dat kan natuurlijk allemaal. Ja, dat, zo gaat dat. Ik weet niet wat ik allemaal aan het doen ben, maar er zitten echt allemaal verkeerde knopjes in te drukken. Nou, we gaan eten, jongens.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 Facebook.com Schuinestreep Zandvoort Lunch. Ja, en voor vandaag hebben we gekozen voor macaroni met spekjes en courgette. En daarvoor heeft hij nodig: 500 gram macaroni, 250 gram gerookte spekblokjes, één gesnipperde rode ui. Een bak champignons van uh, 500 gram in kwarten gesneden. Twee courgettes, twee potten pastasaus. 200 gram Danish Blue. Dat is die, die blauw aardekaas in hele kleine stukjes gesneden. En als volgt uh, de bereiding. Kook de macaroni volgens de aanwijzing op de verpakking. En bak ondertussen in een hapje spand... Zonder olie of boter, de spekblokjes in 5 minuten knapperig. Voeg de ui en champignons toe en bak dit 3 minuten mee op hoog vuur. Snij ondertussen de courgette in blokjes en bak deze 2 minuten mee. Voeg als laatste de kaas toe en warm dit mee tot deze gesmolten is. Schenk de saus erbij en warm dit nog 4 minuten door op een laag vuurtje. Giet de pasta af en schep deze door de saus. Over vier borden verdelen en uh, daaroverheen wat grof gesneden basilicum strooien. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Had loopt mijn bek al erin. Hoe krijg ik dat vanavond? Nou, kunnen we wel doen. <laughs> Nou, meestal doet ze het op dinsdagavond, hè? dan moet ik het uitproberen. Ja. En als ik het dan woensdag niet ben, dan weet u dat het geen goed recept was. Nee. <laughs> Maar die recepten zijn helemaal goed. U kunt het nog uh, natuurlijk nakijken op onze Facebookpagina www.facebook.com. Schuine, schuine streep, Zandvoort Lunch. Niet CFM lunch doen, want dan kom je nergens. Nee. Zandvoort Lunch. Ja. En daar staat het recept. Kunt u het rustig nalezen. Ja. En vanavond of morgen. Of morgen Gewoon lekker uitproberen. Of ja. in het weekend, want het is een snelle. Het is een heel snel gerecht. Ja, 20 minuten. Kijk, dat bedoel ik. Ja. En uh, alle recepten, ik zoek ze er ook op uit... zijn uh, qua kosten uh, zitten rond de 10 euro maximaal. Maximaal. Dus het is uh, voor mensen die niet al te veel uh, te besteden hebben... zijn deze gerechten ook prima te doen. Ja. <hums> nou, dan gaan we weer muziek maken. Ja, laten we dat maar doen. Een muziekje doen. Dat was nog een stukje soepetrump. Ik denk, wat hoor ik nou? Maar dat was nog een klein stukje soepetrump. En die blijven ook bezig, die gasten. Een liedje speciaal voor Ansel Everything she does is magic. Dat was bij Frits Spits in de Avondspits. en die zat er echt helemaal uit zijn dak te gaan met deze plaat. Dus, eh, nou, een jaar of dertig geleden denk ik. Ik kan me dat zo voorstellen. Want het is zo lekker nummer dit. De police. The little thing she does is magic. Ik yeah. Kan er nog enthousiast voor worden. Vind je wel? Ja, hè? Ja, ik ga er nog enthousiast voor worden. Maar ik denk dat ik ook wel weet hoe dat komt. Het is zo ik bedoel, In die, in die periode uh, was het natuurlijk uh, qua muziek uh, niet zo heel royaal. Nee, precies. Qua goede muziek. En dit was een heel verfrissend geluid. Helemaal goed. The police does. And everything. Every little thing she does. Ik vind het ook wel lekker nu om te spelen trouwens. Want ja. Je kunt er zo lekker op uit je dak gaan. op dat eind. <laughs> lekker blaren, joh. Dat is prachtig. Goed. Dit is uh, Jim Grouchy. Bad, bad Leroy Brown. is op Bad Bad Leroy Brown. Zou nog eens dunnetjes worden overgedaan door Frank Sinatra later. Deze is toch de mooiste, hoor? Ja, Dat is de echte, hè? Oké, okay, nou, dat was hem dus. Uh, onze fantastische Bad Bad Leroy Brown. Ja. Het Nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Angela Jansen. God, dat is even wennen, hè? Kijk wou de koning zeg maar. Yeah. Jij, ja, Janssen tegenwoordig. Yeah. Ja. Nou nee, ja. ja het, moet niet zo makkelijk, het moet niet zo moeilijk te onthouden zijn. Nee. nee. De Hoofddorpse die eind vorig jaar... een bezoekste van stalker mishandelde... Heeft daarvoor een werkstraf van 50 uur gekregen, zo meldt het Haarlems dagblad. Ook een schadevergoeding behoorde tot de straf. Volgens de krant weet de 44-jarige vrouw niet veel meer van het incident. Tijdens sale in op woensdag 19 augustus en sale out op zondag 23 augustus, zal praktisch de hele houtrakpolder afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Dit heeft tot gevolg dat dan zo goed als geïsoleerd zal zijn. De route richting Halweg is door de afsluiting van de Machineweg en de Houtrakkerweg... voor doorgaand verkeer niet mogelijk. En dit geldt ook voor de Middenweg Ringweg en de Hoge Spaarndammerdijk. Een extra complicatie is de afsluiting vanwege onderhoud van de Liedenweg... door Haarlem en Lieden vanaf 17 augustus. De vraag is dan of zelfs de route via penningsfeer mogelijk zal zijn. Blijft over de dijk door Spaarndam-West richting Haarlem. Gezien de verwachte toestroom van belangstellenden richting Buitenhuizen... blijkt een complete verkeerschaos onvermijdelijk. Dus vermijd Spaarndam als u naar de schepen wilt gaan kijken. Onder meer Douwebop, Giovanka en Brainpower zullen dit jaar Haarlem Jazz aan doen... Dit heeft de organisatie van het jazzfestival laten weten. Dit jaar vind je Haarlem Jazz en More. En vooral dat more. Op de Grote Markt, de Groenmarkt, het Klokhuisplein en het Proveniersplein. En niet meer op de, het Nieuwe Kerkersplein. Van 19 tot en met 22 augustus kun, kunt u naast genoemde artiesten ook genieten van uh, de muzikale klanken van Erik E., beet en kraak en smaak en daarnaast natuurlijk vele, vele andere. Op de A9 bij Haarlem-Zuid is vanochtend een uh, flinke file ontstaan door een pechgeval. De ANVB meldt dat de rijstroken inmiddels weer vrij zijn... maar er uh, staat nog steeds veel file en of langzaam rijdend verkeer. De opstopping heeft ook te maken met de vele mensen die naar het Noordzeekanaal op weg zijn voor Seil 2015. Volgens de verkeersinformatiedienst stond er rond half elf nog een file van 13 kilometer. Caprera, het mooie openluchttheater in Bloemendaal, staat vanavond vol fans van de zangers Nick en Simon. Vanaf de start van hun avontuur in 2006 heeft het duo eigenlijk alleen maar een aaneenschakeling van hoogtepunten gekend. In 2014 heeft dit geleid tot de release van een Best Of uh, album. En uh, dit jaar zal hun zesde studioalbum uitkomen. En tussen deze twee releases in gaat het duo weer de theaters in met een liveband. Of eigenlijk bewust, want wat is een mooiere setting om terug te kijken en vooruit te blikken dan in onze prachtige theaters. De theatertour heet dan ook Niet voor Niets, herinneringen en kaarten. Voor vanavond zijn beschikbaar via de website van Openluchttheater Bloemendaal en Wandelpark Caprera. Iedereen spreekt over sale en over de drukte die dit top evenement gaat opleveren. Maar waar kun je nu eigenlijk normaal parkeren zonder in de problemen te komen? En vooral, en dat is ook, wel belang ook niet onbelangrijk, gratis. Een prima optie is de parkeerplaats van Zwembad, de Herenduinen. Deze ruime parkeerplek ligt op slechts 16 minuten lopen van het kanaal, waar de prachtige schepen voorbij varen. Uh, laat u de parkeerplaats uh, bij Stichting Welenplant in Spardam, alsjeblieft, links liggen. Daar is niet te komen. Het ligt uh, tamelijk dicht bij het kanaal, maar ik zou het echt afraden, want Spardam is zo goed als onbereikbaar. Trouwens, die plaats bij Hier en daar heeft ook weinig zin, want de schepen zijn intussen allemaal wel weg uit de muid hoor. Het is uh, bijna uh, twee uur en ik denk gewoon dat. Uh dat het meeste daar al weg is. Dus, uh, ik denk ik... het ook, inmiddels ja. Uh, ja, dan kun je nog... de uh, parkeerplaats... Uh, bij Tuincentrum Groenrijk, Voormalig tuincentrum, moet ik zeggen. In Zandpoort. Uh, dan moet je wel even lopen. Ongeveer een half uur. En uh, de parkeerplaats van Villa Westend... in Velsenbroek. Uh, ben je wel drie kwartier onderweg... naar het kanaal, maar als je... Uh, een fiets meeneemt, ben je er in... 20 minuutjes... Maar ik denk dat de meeste schepen inmiddels al uh, ergens uh, in de buurt van Amsterdam zitten. Dus. Je gaat Kijk, ze, zijn, ze zijn vanmorgen, dat wij van huis gingen, waren ze al druk bezig. Er zaten er al een heleboel bij. Uh, uh, voorbij de Velse Tunnel. Ja. En ik weet nog. Het is wel groter dan andere jaren. Maar ik weet mij van een aantal jaren geleden, dat ik toen nog bij Radio bbw zat, had. hadden wij een live uitzending daar. Uh, bij die intocht. Mm -hmm. En toen was het om twee uur middags echt wel beurt hoor. Gewoon dat, klaar. Ja, was het klaar. Ja, dus, dus. We, nou, als u wil gaan kijken, dan is denk ik. Het is Amst Amsterdam moet u. Ja, dan is Amsterdam dus op dit moment de beste optie. En uh, neem het openbaar vervoer. Ja, dat is dat wel is, de beste optie. Uh, dat is veel handiger. En je stapt zo uit bij het, bij het uh, centraal station en je bent zo bij het ei. Hoe is dat? En bovendien, ja. bovendien eh, als je in Amsterdam wil gaan parkeren... dan moet je nog een extra bankrekening afsluiten. Dus dat heeft uh, weinig zin. Ja, en een, en een, uh, een, uh, een, uh, een hypothe hypotheek op je huis of zo. Ja. Ja. Dus wat ook slim is, <lacht> neem de boot. Ja. ja, je kan ook de snelboot nemen vanaf IJmuiden. Uh, nee, die vaart niet meer. Nee? Nou, oh, nee. Oh. Die is al een jaar weg. Oh, dat is jammer. Ja, dat is heel jammer, maar die is al jaar weg, hoor. Dat is jammer, dat is wel een leuk tochtje. Ja, het was een leuk tochtje. Ja, maar uh, ja, ik zou zeggen, pak de trein naar Amsterdam. En uh, dan sta je vanaf het Centraal, centraal Station sta je binnen vijf minuten bij het ei. Zo is dat. Ja, zo simpel is dat. Treinen genoeg. Ja, dan gaan er uh, vier in het uur. Gemiddeld naar Amsterdam. Ja, vanuit dus. Zandvoort vandaan uh, twee natuurlijk. Twee, maar. Goed, vanaf Haarlem uh, gaan er vier per uur. Dus... Oh, daar veel meer, joh. Zes. Ja. Zes. Acht wel, geloof ik. Acht. Ja. Oh. Nou, dat is uh, elk kwartier twee, dus ja. er moeten komen zijn en terug kan ook nog. Zo is dat. Goed. Afgelopen weekend is het uh, EK Zandsculpturen Festival in Zandvoort weer van start gegaan en uh, ver verschillende zandkunstenaars uit Europa zullen deelnemen aan deze wedstrijd. En uh, de sculpturen kunt u vinden en, en uiteraard de kunstenaars op dit moment nog uh, op het Badhuisplein, kerkplein en het Raadhuisplein. En er is uh, 200.000 kilo speciaal zand verdeeld over verschillende locaties in Zandvoort. Uh, de zandkunstwerken zullen ongeveer 3 bij 3 meter zijn en 3,5 meter hoog. Het thema van dit jaar is Vincent van Gogh vanwege het 125 e sterfjaar van deze kunstenaar. En als het mee zit en iedereen de meeste takken afblijft, zijn de kunstwerken nog tot met oktober te bewonderen. En tot zover het nieuws. Of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik had het net al gezegd. De zon komt er vanmiddag door. En uh... zo te zien gaat dat lukken. Uh, nou, de regen die is uh, nu op dit moment toch wel zo'n beetje verdwenen. Het is duidelijk warmer dan de afgelopen paar dagen. Het wordt 21 à 22 graden. Vanavond en komende nachten is het vrij helder bij een zwakke tot matige zuidenwind. En de temperatuur daalt dan naar een graad of 16. Morgen starten we de dag met zon. In de middag kunnen er ook enkele wolkenvelden overdrijven. Maar het blijft wel droog. De temperatuur loopt in de middag op naar een graad of 23. En de zuid tot zuidwestenwind is matig kracht 4. Tot zover het nieuws en het weer.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 As the blood beneath my skin led the river in Nature plays, nature wins You held on to my hands like a vice You turned the screw, turned them white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 Let's it. Mark Ronson dus. Samen met Bruno Mars. Noem maar dus even die lekkere disco-hit, hè. Een paar maanden geleden. Uptown Funk. Ze kunnen het nog, hoor. En ook in deze tijd gewoon swingende platen maken zonder computerherrie en zo, hè. Later kan je niet stil maar blijven zitten, bijna niet. Ik wel hoor, man. Hmm. Ja, Uptown Funk dus. Mark Ronson samen met uh, uh, Bruno Mars. Uptown Funk. was dat. En uh, daarvoor hoorde u nog doten met Let the River in. Jawel, au, oh, au. Oh. Die had ik nog niet afgekondigd. It's been a long day Without you, my friend And I'll tell you all about it When I see you again We've come along From where we began, oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you again. Damn, who knew, all the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last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 Again. Nou, ik heb nog uh, denk ik één of twee lekkere oudjes. Waaronder deze. Kayak. I want you to be mine. Nog uh, Max Wermer als uh, leadzanger. Ik ben met vele bezettingen, maar goed, maakt allemaal niet uit. Het blijft lekkere muziek. Dat ten tijden wel. Dit was uh, kayak dus en I want you to be mine. Maar uh, nou, die moet u te goed houden voor, uh, tot morgen. Ja, morgen ben ik besloten weer. Dit programma, dus dat moet u even te goed houden. Echt ja. u, morgen. Kom maar, heel leuk hoor. Ja. Ja. Maar goed, doe morgen wel. Wat uh, ZFM lunch is om natuurlijk elke werkdag, hè? maandag, dinsdag... met Charles en woensdag, donderdag, Vrijdag met mijn persoontje... en met allerlei uh, alleraardigste en lieve sidekicks... Aan uh, met uh, Dolly en met Imka en met Angela en met Toet. Ja. Alleen leuke dames die ons bijstaan in het uh, maken van dit programma. Nou, we gaan uh, ons opmaken voor de vinyljaren met een nieuwe lijst van de Vinyl 50. Die hebben we alweer binnen, dus we kunnen hem weer gaan draaien. De nieuwe binnenkomers daaruit, althans. Verder de top 3. Natuurlijk ons classic album deze week. En het leuke daarvan is dat die ook nog steeds in de, lijst, in de vinyl 50-lijst staat. Dat hebben we nog niet meegemaakt. Uh, nu wel, dus. Het is dus de eerste keer. En dan hebben we het over Led Zeppelin 4. Dus alle fans van Led App. Nou jongens, jullie kunnen je oren weer spitsen. Want we gaan het hele album draaien. Natuurlijk gemixt met wat nieuw materiaal uit die Viniel 50. Maar tussen 12 voor 2 hoort u het hele album Let's Apple in 4. Dus even een broodje en tot zo.